11 uur. Dit is Lieselot Thomassen met het NOS journaal. Op de A28 is een vrachtwagen achterop een schoolbus gereden. Daarbij zijn de chauffeur van de vrachtwagen en één passagier van de bus gewond geraakt. Het ongeluk gebeurde rond 9 uur bij Putten. Door het ongeluk is de A28 van Zwolle naar Amersfoort deels afgesloten ter hoogte van Nijkerk. Die afsluiting gaat nog wel een paar uur duren. De Universiteit van Amsterdam heeft een externe commissie ingesteld... om onderzoek te doen naar voormalig rector Magnificus van den Boom. Uit onderzoek van NRC blijkt dat ze zich veelvuldig schuldig heeft gemaakt aan plagiaat. Zo staan in haar proefschrift uit 1988 op de eerste 42 bladzijden... 38 voorbeelden van gekopieerde teksten met een onjuiste bronvermelding. Van den Boom zegt zelf dat de regels ten tijde van haar proefschrift niet zo scherp waren... De gemeente Haarlemmermeer krijgt een nieuwe burgemeester. Marianne Schuurmans-Weideven is voorgedragen... om in juli waarnemend burgemeester Onno Hoes op te volgen. De 58-jarige VVD-politica is nu nog burgemeester... van de Gelderse gemeente Lingewaard. Bij onderzoek naar fraude wil het OM meer gebruik maken... van advocaten die door verdachte bedrijven zelf zijn ingehuurd. Een officier van justitie zegt in het FD... dat hierdoor minder druk wordt gelegd op de fiot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 Zijn pak bij en die leek precies op een juchtkik aan mij. Weet je nog wel oudje? Wij kikten al ze leuke dingen. Weet je nog wel oudje? Dat boek zat vol herinneringen.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 van zijn allereerste hits twee motten naar 1957. U hoort hem nu door eens met Waterloopplein. Daar staat de arintent aan de papel bent een kopje koffie. Die zijn we gaan niet Dat de bier bent voor een losse centje met een vrouw.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 De straten zijn nog leeg, geen snel verkeer dat kinderspel mag doden. Trots rijdt hij in de zeefkist die hij kreeg, de rijweg is voor hem nog niet verborgen. Is gelogen tot straks duurt soms een mens een leven lang de jongen. uit. Besluit!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 En u hoort er nu Heintje Davids met Potpourri uit de film Bleke Bed. Hey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 Yeah.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 U hoort hem nu, Heinz Herman Poltser, zoals hij officieel heet. Onder pseudoniem manniem, dokter Anders Pij met de pond. Oh, wat leuk. Oh, wat leuk, oh, wat leuk, is dat carnavalsgebruik. Ik ga altijd naar het zuiden en ik neem gewoon in deuk. In die bruisende polkloeren, dat spontane en sonore. Met één een boerenkiel, één een feestdus en één vreugd.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 wat leuk, oh wat leuk, ja ik vind het magnifique. Dat gevoel en dat gewemel van het vrolijke tubleu. Al die krakers en die grappen, al die pintjes die ze tappen, die gezond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 En trotseerden elk gevaar. In dit gevecht dan waren mijn gedachten steeds bij haar. Ik dacht eerst een en wij als vrede, de vrede die komt gauw. Dan ga ik weer naar mijn sari heen en maak haar nog nog Mijn sari reis is zo ver van mijn hart. Maar ik hoop haar weer gauw te zien. Zij heeft daar in de buurt van de grote rivier gewoond. Voordat ik afscheid nam van haar. Oh, Terug naar uw oogtrom, daar waar mijn sari woont. Daar Daarbij die groene doringboom en bij het van mais, daar wordt mijn sari maar reis, daarbij die groene doringboom en bij het van mais. Daar wordt mijn sari maar Bij die groene door ik en bij het reed van maais Daar wordt mijn saar in mijn reis Mijn ootranspaal Mijn ootranspaal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 Een grote Koe, aboe, abu, abu. Onder de bolder, we hebben een koe op zolder. Een bonte koe, een hamsterkoe, aboe, aboe, aboe. U hoort alweer muziek van de Ramblers. Alleen dit keer samen met Snip en Snap. We hebben een koe op zolder. En daarvoor Herman Lippinghof met kameraden.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 U hoort ze nu voortak, want als ik jou zie, mijn marie, Als ik jou zie, mijn Marie. dan moet ik huilen, dan moet ik huilen. Als ik jou zie, mijn Marie. dan moet ik huilen of ik wil of niet. Jij hebt die andere schat...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 die sta ik voor die geld ter wereld af Om kleine roosmarin Jij hebt mijn sympathie Al maakte je me leeg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 Wanneer de zonnestraaltjes dansen gaan, val op je vlotte kruin. En bolterbloemetjes te bloeien staan in je buurmanstuin. Dan pak je in je nieuwe dwanke een bolterham als proviant. Je zegt de verkeersagentjes en de spotlichten vaarwel. En je gaat naar voren. Yeah, oh,